NOS Nieuws van 12 uur. Dit is door al met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag in Bagdad zijn zeker 29 mensen omgekomen. en meer dan 40 mensen gewond geraakt. In een Shiïtische wijk van de Iraakse hoofdstad ontploft een autobom op een markt. De verantwoordelijkheid voor het bloedbad is opgeëist door IS. Gisteravond werd in Irak eenzelfde soort aanslag gepleegd in Bakuba. Daarbij vielen zeker 16 doden. Het Turkse leger heeft volgens de Turkse president Erdogan in de strijd tegen Islamitische staat 3000 IS-strijders gedood. Geen ander land bestrijdt IS zoals Turkije dat doet, voerde hij daaraan toe. Enkele jaren geleden kreeg het land het verwijt dat het te weinig deed in de strijd tegen IS. Zo konden Europeanen via Turkije de grens over naar IS-gebied. Inmiddels wil Turkije meer steun van NAVO-bondgenoten om aanvallen op Turks grondgebied af te weren. Er moet een meldpunt komen voor zorgklachten. Daarvoor pleiten vier hoogleraren vandaag in de Volkskrant. Sinds het Rijk zorgtaken heeft overgeheveld naar de gemeente... zijn veel hulpbehoevenden ontevreden. Uit onderzoek van de hoogleraren blijkt dat het voor burgers... lastiger is geworden om hun gelijk te halen. Mensen met klachten over de zorg die ze krijgen... kunnen die aan de rechter voorleggen... maar het is nu niet mogelijk om het hele zorgbeleid... van een gemeente te laten beoordelen. Het College voor de Rechten van de Mens... moet dat volgens de hoogleraren gaan doen.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 Het weer in het noorden bewolkt, in het zuiden vaker zon. Later vandaag ook in het zuiden bewolking. Dan ook buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Later vanavond en vannacht is het overal droog. Morgen is er meer zon dan vandaag. Bij opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...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 van ZFM Zandvoort Iedere werkdag van 12 tot 2 Zo 0446, 47, 48. Nee, nou, nee, laat dat maar niet gaan doen, want dat wordt niet. Het is in ieder geval vier minuten over twaalf, dames en heren. En dat betekent dat wij er weer zijn. Jawel, Ingrid is er ook weer. Hallo, Hallo, Ingrid. Hallo Ingrid. Hallo, Ingrid. Hallo, alles goed? Ja, goed hoor. Ja ja, ja ja. Ja, lekker hè? Ja, lekker uh... van Een festival? Oh, kind, ik heb zo genoten gisteren. <laughs> Echt, ik vond het fantastisch. Ja. Lekker vals. Wat een zootje ellende, zeg. Ja. Maar, God. Al de 18 deelnemers waren er twee die zuiver zongen. Ja, waren er heel weinig. Inderdaad. En één ervan was Nauwe Bob. Gelukkig maar. Hij deed het fantastisch. Ja, zeker. Als je dat, als je dat nog eens terugkijkt, jongens, ik word daar toch helemaal, helemaal kotsmisselijk van. Al die, al die, al die liedjes die klinken hetzelfde. Ze gebruiken allemaal dezelfde uh, geluidjes. Dezelfde drumcomputers, dezelfde synthesizer effectjes. Ik heb zelfs drie nummers gehoord die hetzelfde akkoordenschema hadden. Uh, allemaal met flikkerende lampjes. En, en, en, uh, en, en vuurwerk. En weet ik of het allemaal niet voor gekkigheid. En dan komt daar zo'n duile Bob. En die gaat daar staan. Met een gitaartje. En yeah. Een beentje. En die speelt met het publiek. Durft het ook nog om tien seconden stil te houden. Wat ik helemaal een geweldige uh, gefonst vind. Zeker. Speelt met het publiek. Geen geflikker. Geen gedonder. Geen ge ge vuurwerk. Helemaal niks. En dus is het was een rustpuntje. Ja, het. het was gewoon lekker. In al die ellende die over ons uitgestort werd. Want het ene was nog slechter dan het andere. Echt waar. Ik heb er weinig van gehoord. Want ik heb het nou voor het eerst... Nou, voor het eerst niet. Maar ik heb het dan gewoon helemaal eens uitgezeten. Zonder te zeppen. Ik vond het echt vreselijk. En dat noemt, dat noemt zich Songfestival. Ik vond, ik vond alleen die, die, die, die, die ene jonge... Uh, ja, ook zo'n jongen die, die deed het ook vrij rustig. En dat meisje uit Oostenrijk met het Franse liedje. Dat ja. vond ik dan ook wel aardig. Maar voor de rest... Hoe vond jij rust dan, Ruud? Ik vind niks. Nee? Nee, Volk een heleboel. Het en, en, en, door, door, door al dat geshow en die, die, die beeldvoering. En, en ja, mooi. Voor televisie hartstikke mooi. Maar als je zo'n liedje op de radio hoort, dan blijft er niets van over. Ja, daar heb je gelijk in. Het is, het is gewoon niet En het wordt, het wordt gewoon leuk gemaakt door, door, door al die troep eromheen. Ja, door maar het liedje stelt niks voor. Helemaal niks. En de rockband, voel je die? Nee, heb ik ook beter gehoord. Nee, ik had een betere zanger verwacht. Was was ja, misschien leuker geweest. Vond, ja, ik vond het wel een aardig nummer op zich. Maar die zanger... Ik was het niet, hè? Nee. nee, vond ik, ook. nee. Ik, uh, ik ga verduwen, Bob. En niet omdat het een Nederlander is, maar ook als je als onafhankelijke kijker zit te kijken, dan denk je toch van. hè, gelukkig iemand die een liedje zingt ja, die echt en muziek die maakt. maakt. Precies. Viva Douwenbob! Was al een fan van de mor, maar nu helemaal. En uh, vandaar dat ik uh, vandaag ook uh, een beetje aandacht ga besteden aan zijn nieuwe album. Dat doen we straks ook in de vinyljaren. Want zijn nieuwe album is uit. Ik heb een 3 uh, in eentje van, uh, van zijn nieuwe album gemaakt. En, uh, oh, dan heb ik het alweer verraden. Oeh. Nou, de 3-in-1 is dus gewoon van Bob. Gewoon lekker. We gaan de mensen even lekker pushen, die gozer. Heerlijk. Ja. Vindt het een fantastische event. Een van die, van die jonge talenten waarvan je denkt van, hé, er is nog hoop. Goed. Nou, uitgeraast over het Zongfestival gaan we beginnen met voor lunch. Zandvoort luncht vandaag met natuurlijk weer onze actie Lekker in Zandvoort. Oh. Ja. We doen het op zijn Grieks vandaag. Ja. Doen we het op zijn Grieks? Ja. Oh. <laughs> nou, het liedje van Griekenland was niks, maar uh, <laughs> dat was echt gek zit. <laughs> maar uh, de, de, de, de aanbieding die we hebben, die is wel heel erg lekker. Ja. Hey, de tunes is al afgelopen. Ik zit weer veel te verlang te kletsen. Nou, laten we dan maar naar de Crackerbox uh, Palace van uh, George Harrison. Kijk ja. nou, George Harrison? Ja, dan klopt het. I was so de uh, Travelling Wilburys. En het uh, is aangekondigd... Uh, wanneer dat gebeurt, weet ik niet. Uh, het is nog niet gebeurd volgens mij. Uh, het is aangekondigd dat het uh, materiaal... van deze band, die bestond uit... George Harrison, uh, Tom Petty... Jeff Lynne, Bob Dylan... en Roy Orbison en Jim Keltner... Dat uh, het materiaal binnenkort streaming komt. Dus ik, ik weet niet of het al gebeurd is. Ik heb al een paar dagen zitten erop te wachten en zoeken. Maar, maar er was dan wel een uh, leuke lijst. Die heette The Traveling Wilburys En daar staat dan uh, inderdaad uh, leuk materiaal in van George Harrison. En van alle andere uh, mensen die ooit uh, die in deze legendarische band gespeeld hebben. Die natuurlijk uh, helaas uiteenviel toen Roy Orbison uh, al overleed. En uh, later George Harrison natuurlijk ook nog niet zo, voor, niet zo kort, niet zo lang na elkaar. En uh, ja, dat was dan helaas uh, het einde van dit prachtige gezelschap... die een, uh, een wereldcd heeft gemaakt. Die heette Handle With Care. En uh, dus het, is het, het wachten is erop. En vandaar maar even als voorproefje George Harrison. Ja, toch wel even leuk. Crackerbox Palace heette uh, het, uh, het nummer. Nieuwe single van de Common Linets. En uh, dat is een oudje van Dolly Parton. Maar het is nu Bos de Hos en de Common Linnets. Dat klinkt leuk hoor. Ja, luister maar.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 Uh, goed beluisterd. Uh... Als je dit heel goed beluistert, dan uh, moet je toch tot de conclusie komen dat uh, onze Ilse de Lange absoluut niets onderdoet voor Dolly Parton. Echt helemaal niets. Het, is, het, het klinkt zo verschrikkelijk lekker, dit. Uh, Bos de Hos. Wie dat is, dat mag Joost weten. Maar in ieder geval, Bos de Hos is het. En. Um... Het zal toch niet J.D. Meijer zijn, hè, die zich ineens zo noemt. Maar goed, in ieder geval, Bos de Hos en uh, Ilse de Lange, dus uh, de common limits in het oude Dolly Parton succes Jolene. En dat is, uh, dat is best lekker. Ja, toch? Vond je niet? Ik vond het perfect. Ja, je vond het lekker, hè? Ja, ja. ja ik zag je ook meezingen. zingen. Ja, Ingrid zat volop mee te zingen in de studio. Het is tijd voor onze 3-in-1. Ja. In 1, 1. Ja, en wij in de douwe Bob vandaag hè, vanwege zijn uh, halen van de finale gisteren. Ja. There's a lot appear soft winds always blowing down to where the forest's ever grows don't you believe man is but a small grain in the sands of time don't you gone by let's make her shine gallops and she shakes my bones, the trees are humming melodies I've always known, way up here a soft wind's always blowing, down to where the forest's every The sands of time, don't you believe, we are merely seconds to the years gone by, let's make them shine, make them shine, let's make them shine. She makes her way to Clementines We're the only place that serves her here dan drie nieuwe nummers van het nieuwe album Full Bar van uh, Dao En uh, de nummers heten achtereenvolgens volgens How Lucky We Are, History en Black Jolene. Ja, ik moest even keus maken, want ik heb gisteravond thuis gewoon nog even lekker het hele album door zitten luisteren. En het is, het is er staan alleen maar goede liedjes op. Er staat echt niks mins op. is dus het is echt een gewoon weer... Een fantastisch album van deze jongen. Het is ongelooflijk. Het is een tweede plaat. De eerste heette de Pass it On. Dit is zijn tweede dus, zijn tweede album. En die is, uh, kan ik alvast verklappen, ook hoog binnengekomen in de vinyl 50. Daar hoort u straks in de vinyljaren wel meer over. Dus dan draaien we er nog wat van. Uh, hij is heel hoog binnengekomen zelfs. Nummer 8. En dat is uh, niet gek hoor. Dus uh, hij is ook op vinyl of verwerktbaar. Dat ook nog. Bob Postuma, zo heet hij officieel. Hij is een zoon van uh, Simon Postuma, onder andere. En uh, het was uh, Simon Postuma, dat uh, verhaal heb ik u wel zin in verteld. Die was onder andere ook uh, lid van uh, The Full. En uh, dat was zo'n zo zo groepje kunstenaars dat onder andere ook veel samenwerkte met de Beatles... en eh, onder andere het pand van de apple Boutique in Londen ludiek beschilderde... en ook de Rolls-Royce van John Lennon eh, van allerlei psychedelische kleuren voorzag. Later eh, maar heeft hij zelf ook een plaatje gemaakt... dat heb ik al eens gedraaid een paar weken geleden... Eh, Simon en Marijke... en eh, dat was Simon Possima dus samen met Marijke Koger... en dat nummertje, eh, dat heb ik ook al eens eh, laten horen. Eh, dan ben ik... Er schiet, er schiet zo die titel uit mijn hoofd vandaan. Uh, ja, nou ja. Komt wel weer boven drijven. Goed, dat dus over Douwe Bob. En uh, even kijken op de klok. Nou, het is tijd voor het nieuws. Ja. Ja. Denk dat zegt gelijk, ja. Precies goed getimed. Ja, goed getimed. Goed getimed. He, ja. <laughs> het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bol. Dankjewel Ruud. Goedemiddag luisteraars. Het schoonmaken van de buurt in Zandvoort Noord ligt niet alleen in handen van de gemeente. De bewoners van de Lorenstraat steken daarom ook zelf de handen uit de mouwen. Voor het derde jaar op rij nemen ze het initiatief om hun woonomgeving van zwerfvuil te ontdoen. Tegelijkertijd werd er ook een bordje met speelregels onthuld in de speeltuin. Een burgernetactie heeft in Zandvoort succes opgeleverd. Afgelopen maandag werd een 78-jarige man vanaf de boulevard Barnaar vermist. Via burgernet werd verzocht om naar hem uit te kijken. Een oplettende burgernet deelnemer meldde dat zijn vrouw een man met het signalement had zien lopen... in de omgeving van de Agatha-kerk aan de Grote Krocht. Dankzij deze tip was het voor de politie mogelijk om de vermiste man terug te vinden. Momenteel wordt gemiddeld één op de tien Burgenet-acties succesvol afgerond... dankzij tips van deelnemers. Ongeveer 70% van de hete daadaanhoudingen die de politie verricht is mede te danken aan de oplettendheid van burgers. Wil je hier ook aan meewerken? Meld je dan aan via www.burgernet.nl. Van medio juni tot en met eind september staan er drie kiosken op de Boulevard de Vauvage... tussen het Palace Hotel en de Rotonde. Ze We zijn weer bestendiger dan vorig jaar en klanten kunnen er nu ook naar binnen gaan. Samen met al geplaatste palmen moeten de kiosken bijdragen aan een levendiger boulevard... Potentiële huurders van de kiosken worden in eerste instantie gezocht onder de Zandvoortse ondernemers. Voor de kiosk wordt een huurprijs van 500 euro gevraagd. Dit bedrag is exclusief btw en elektriciteit. Voor niet-commerciële doeleinden kunt u een verzoek voor subsidie indienen. Wil je een kiosk huren? Stuur dan een e-mailbericht naar Hilli Janssen van de gemeente Zandvoort via h.Jansen Mocht de vraag het aanbod overstijgen, dan beslist het kernteam en de werkeenheid toerisme en economie van de gemeente Zandvoort over de toewijzing. Gisteravond rond 9 uur werd een brand ontdekt op een 9 meter lang zeilschip in de haven van jachtwerf Reinautik aan de dijk in haarlem -Liede. De brand in de jachthaven was lastig te bereiken, maar toen de brandweer ter plaatse was, waren de vlammen snel weg en werd er ook minder. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is geweest. De schade is groot. Dan gaan we naar de agenda Ruud. Van vrijdag 13 mei tot zaterdag 14 mei is de jaarlijkse luilijkmarkt aan de Raamvest in Haarlem. De luilakmarkt is een potjes- en plantenmarkt, maar ook de inwendige mens wordt goed bediend. De markt begint vrijdag om 4 uur middags en duurt tot zaterdagochtend 11 uur. Vrijdag 13 mei treedt de dijk op in Openluchttheater Capriera aan de Hoge Weg 2 in Bloemendaal. Kaartjes kosten 34,25 per persoon en zijn online te bestellen via www.ticketmaster.nl. Aanvang 20 uur 30. Zaterdag 14 en zondag 15 mei van 9 tot 5 zijn er Pinkster Races op het circuitpark Zandvoort. Er is een sterke line-up van verschillende race uit de Benelux en daarbuiten. De prijs van de kaartjes ligt tussen 5 euro en 20 euro per persoon en zijn te bestellen via www.frontoffers.pelogic.nl. Ook op zondag 15 mei vanaf 4 uur tot middernacht Zandvoort Alive bij Mango's Beach Bar, strandafgang nummer 15. De toegang is gratis. Vrijdag 13 mei vanaf 4 uur middags begint bij het Standvoortsmuseum aan het Gasthuisplein de expositie Overgevormd Glas On Tour. Er zijn glasculpturen van nationale en internationale glaskunstenaars. Zoals de naam van de expositie al aangeeft, is het glas van alle tentoongestelde kunstwerken gevormd in de oven en niet door glasblazers. Het Holland Casino en kaashuis Tromp in Zandvoort ondersteunen deze expositie. Het Stanford Museum heeft bij beide een fraaie kleine expositie van glasbeelden ingericht. De expositie loopt van 13 mei tot 19 juni en een kaartje kost 3 euro per persoon. Tot zover het nieuws in de agenda. De regio. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is het zonnig, maar er zijn ook stapelwolken. Vanmiddag is er kans op een bui met onweer. De wind waait matig uit het oosten en de temperatuur loopt op tot 24 graden. De kustgebieden maken kans op een zeewind, dus daar is de temperatuur laag. Komende nacht is het droog. De noordoostenwind waait vrij krachtig aan zee en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen opnieuw periode met zon, maar in de avond is er kans op een regen- of onweersbui waar de krachtige noordoostenwind en de temperatuur ligt rond de 24 graden. Dit was het weerbericht. Gonna get you. En hij schreef ze titel op Get you on your feet. Nou, je zoekt je eigen helemaal gek. Ik heb nergens vinden. Het, het houdt je van de straten, Ruud? Uh, ja. Het houdt je wakker. Het houdt je wakker. Ja, dat, dat dan weer wel. Goed, Gloria Estefan Dus was dat. En uh, Rhythm is Gonna Get You. Dat was de titel van het afgelopen liedje. Liedje van de sidekick van Ingrid. En nou, Ingrid houdt van ritme. Dat mag je stellen. Ja, toch? zeker. Ja? Zeker met het leuke, leuke weer. Ja, ben ben jij ja. wel een beetje een danstype eigenlijk? Ja zeker, weten. ja, zeker weten. Jij houdt van dansen? Zeker. Voetjes okay. van de vloer, hè? Voetjes van de vloer. Ja. Oké. Okay. Nou, dan <laughs> weten we dat ook weer. We komen langzamerhand steeds meer over te weten. Dan. En jij? Ik? Oh nee, absoluut niet. <laughs> nee, ik, heb, ik, heb, uh, ik zal je straks een uh, liedje laten horen... Uh, wat mijn argumenten zijn om het niet te doen. Oké. Okay, yeah. ik, zal, ik, zal ik zal dat zo eventjes laten horen. Dan, uh, dan weet je gelijk hoe het, uh, hoe het zit. Het <laughs> ja. is de Florida Georgia Line.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 Nights, you're the riverbank where I was baptized, cleansed from the demons that were killing my freedom. Let me lay it down, give me to ya, get you singing, baby. Hallelujah! We'll be touching, we'll be touching heaven. You're an angel, still me, you're never leaving, cause you're the first. de Georgia Line. En wel uh, uh, meer kennis van het van een tijdje terug. En dit is een nieuwe single van ze. En uh, het nummer, dat heet Holy. Je schrijft het H.O.L.Y. En ik vond het lekker. Ja. Vond jij het ook lekker? Ja. Ja, een lekker liedje wel. Ja, zeker. Ja, dat is toch te teken dat er nog wel eens mensen zijn die muziek maken in de huidige muziekbusiness. De, niet de mensen die zich allemaal goedkoop laten leiden door uh, computertjes en uh, de, allemaal dat soort rommel. Maar gewoon uh, toch nog eens uh, echte muziek maken. En dit was een prachtig voorbeeld. Goed, Ingrid, we hadden het net over dansen. Ja. Ja. En uh, je, je, je zei uh, of ik ook een danser ben. Ja. Nee, absoluut niet. Nee. Nee, en weet je waarom niet? Nou, zeg het eens. De muzikanten dansen niet. <laughs> Nee. is dat zo ja de is dijk de ja, algemene regel ja het is algemene regel ja? luister maar naar het volgende <laughs> liedje uh, luister maar naar het volgende liedje waarin Huub van der Lubbe van de dijk ons keurig uitlegt waarom muzikanten niet dansen ik ben benieuwd ja luister maar de dijk Niemand die het ziet Als muzikanten dansen Is er niemand Niemand die het ziet Als muzikanten Snap je het nou? Ja, ik snap het. Ja, het is, het is gek. Eh, als je er goed over nadenkt... is het zo waar wat die man zegt. Ja, dat is ik Er is ook geen vervelender publiek om voor te moeten spelen dan muzikanten. Het is echt verschrikkelijk. Het zijn veel te ja, en vaak, en vaak helemaal niet terecht. Nee. Ja, het is vaak het zeiken om het zeiken, ja ja, ja, ja, We trappen zelf ook wel eens op. <laughs> maar goed, dat is dus de reden dat de muzikanten niet dansen. Aha. Reden, ze hangen aan de bar, ze lullen tot erin, kankeren op het zaalgeluid, vinden de hoofd echt niks en het voorprogramma helemaal niks. En dat, dat uh, ja, dat is vaak zo. Het is, echt, het is echt vaak zo. Dus die, die Huub van der Lubbe die heeft een uh, observatievermogen dat behoorlijk klopt in ja. dit geval. Goed, de dijk dus. Uh, 13, je zei nou, afgelopen aanstaande vrijdag zijn ze in, in uh, Caprera? Ja, klopt. Oh, dat is lekker zeg. Ja, leuk hè? Ja, ja, maar dat kan ik al iets wat in te doen hebben, want ik zou ze best wel eens willen zien. Maar het wordt niet zo best weer vrijdag geloof ik. Nee, maar, het wordt kouder. Het uh, wordt kouder. Ja. Nou ja, goed, dat is een dikke jas aan er aan. Ja, zo is het. Maar uh, een optreden van de dijk is altijd een, uh, een, een prachtige belevenis. Dus uh, als je erheen kunt, ga het doen. Dat is leuk. Ik kan het helaas niet doen, ik heb iets anders. Uh, maar het, het is wel erg, erg interessant altijd. Ik vind het een, een hele goede band. De Dijk, dus. Goed, oké. Okay, nou, hup, gaan we weer door. Sitting on the top of the roof. The bridge is on my steam. Engines roll by. The bridges fall down. Gregory Porter. Don't lose your steam. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down. Don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you And whoa, whoa young man, I'm counting on you Boy, I didn't make it too far But baby, you are the family star I'll tighten your seams Don't lose your head of dreams Boy, you hear me calling your name The bridge is your time Your engine rolls hot If the bridges fall down Don't lose your head of steam Young man, I'm counting on you And whoa, oh, oh, oh, young man, I'm counting on you To get me to the other side Hey, hey, hey New. Whatever you do is up to you, but do me this, do. Don't lose your head of dreams. Young Latere leeftijd nog eens doorgebroken, dus er is nog hoop voor mij. Ja, ja doe is nog hoop. Ah, het is zo lekker. Het is gewoon. Dit, dit is ook weer muziek. He? Gewoon echte blazers, echte drums. En vooral die verschrikkelijke, lekkere, vette hemmont er doorheen. Ja, dan heb je mijn hart al gestolen, natuurlijk. Want ik ben natuurlijk echt een groot liefhebber van dat prachtige orgel, dat orgel. En euh, euh, ja. Nee, ik ga daar ook maar eens wat meer, meer, wat meer mee doen, denk ik. Dat lijkt me helemaal goed. Uh, weg met al die kunstmatige dingen. Gewoon weer echt een hemel door de hol. Heerlijk. Oh, lekker. Um, <lacht> ja, echt. Gregory Porter, Hij is ook te zien, dacht ik, op het Sea Jazz festival En zijn nieuwe album komt ook hoog binnen in de, in de Vinyl 50. Dus ook daar gaat u straks bij de Vinyljaren nog wel iets meer van horen. Denk ik zomaar. Ik zit alweer alles gras voor Angela de Voeten weg te halen. Dus... Ja, maar goed, komt allemaal goed. Straks dus, de vinieljaren met als uh, classics albums uh, uh, Steve Winwood en Don McLean. En dat is ook lekker. Don McLean, zijn eerste album met American Pie erop. En uh, uh, Steve Winwood Higher Life. En dat is een uh, Steve Winwood, zei ik, ja. Um, ook dat is een prachtig album. En die gaat u straks dus horen tussen twee en vier. Dat ook nog. Nou, dan nog maar even één laatste drankje met... Miss Montreal. En niet dronken worden, hè? dat mag niet tijdens lunch. En dat heet One Last, One Last Drink. Ja, toepasselijke titel, ik krijg er maar een klein stukje van te horen. Maar het heet Wij Komen Terug, oftewel I Will Return, We Will Return. Tot zo aan de andere kant van het nieuws.